Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich zoals verwacht uitgesproken voor het permanente Europese noodfonds ESM. In het Kamerdebat gaven D66, PvdA, VVD, GroenLinks en CDA aan voor het fonds te zijn. Het debat begon met een uur vertraging. naar de Wilders vroeg om uitstel in afwachting van het kort geding dat hij vanwege het fonds heeft aangespannen tegen de staat. Een meerderheid was tegen uitstel. Morgen antwoordt minister De Jager op vragen van de Kamer. Onder de nieuwe kinderasielwet zouden maximaal 500 kinderen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Dat zeggen Defence for Children en UNICEF Nederland. Asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn, komen volgens een wetsvoorstel in aanmerking voor een verblijfsvergunning, omdat ze in Nederland zijn geworteld. Defence for Children en UNICEF willen dat minister Leers alle kinderen die onder de nieuwe kinderasielwet zouden vallen, met het zicht op de verkiezingen, niet meer uitzet. Het kabinet moet 20 miljoen euro investeren in Zeeuws-Vlaanderen, dat vindt de Zeeuwse commissaris van de koningin Pijs. Er is zo met de mensen gesold over het al dan niet ontpolderen van de Het Wiegepolder, dat ze dat wel verdienen, zei Pijs tegen oproep Zeeland. Vanmiddag verwierp de Tweede Kamer het compromisvoorstel van staatssecretaris Bleker om Het Wiegepolder gedeeltelijk onder water te zetten. Bondscoach Bert van Marwijk heeft na de verloren oefenwedstrijd van Oranje tegen Bayern München zijn ongenoegen uitgesproken over het publiek. Aanhangers van Bayern floten Arjen Robben uit toen die in het veld kwam. Zoiets doe je niet naar een eigen speler, in één woord schandalig, al dus van Marwijk. Robben miste zaterdag in de Champions League finale een cruciale strafschop tegen Chelsea. Oranje verloor de wedstrijd tegen Bayern vanavond met 3-2. Het weer nog, vannacht brede opklaringen en kans op mist. Morgen eerst zonnig. S'middags enkele regen- en onweersbuien. En broeierig warm 20 graden aan zee en 28 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Nossa, assim je me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, maakt, als assim me me mata, ai, se eu te pego. Ah, als je me mata, ai als je te pego, ai ai, als je me me mata, als je te pego, ai ai je eu te pego, als je Assim você me mata, ai me ai laat gaan, te pego, me niet laat me mata, ai, me Céu me manda, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Ah!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 Het ritme van Zandvoort ook op TV. CFM F Text TV op kanaal 45. My head is stuck in the clouds. She begs me to come down. Says. Boy.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 See that roll back when she's laughing The sun comes through Uh-oh, it's on like everything goes Why I'm lost, baby, till the freak gets yours What happens to that body is the private show? Stays right here, private it I like a untamed, don't come in high pain Tolerance, bottoms up when the champagne My life, I'm a hundred, then we hit fame. You make me do it, you make we get insane Hey, I love you, I proud.